Goedemiddag. Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In heel Duitsland valt de politie binnen bij neonazis. Agenten hebben tientallen huizen en gebouwen doorzocht. Er zijn tot nu toe vier mensen opgepakt. Die zijn lid van een groep met extreemrechtse ideeën, vertelt Cosblend Wouter Zwart. Deze mannen die zouden bezig zijn geweest met het, het stichten van een soort neonazistische wijk in hun stad. Nou, volgens de OM uh, moest dat dan een soort plek worden waar hun eigen neonazistische wetten zouden gaan gelden. Dus boven de Duitse staat zouden gaan staan. En met patrouilles op straat. Ja, dat is dus echt een, een voorbeeld van de denkwereld waarin deze extremistische groeperingen zitten. De actie gaat nog door. De politie denkt dat er nog meer mensen zullen worden opgepakt. De gouverneur van de provincie Luhansk in het oosten van Oekraïne roept inwoners op ga daar weg. Hij is bang voor aanvallen van de Russen. Het land heeft gezegd dat ze die regio nu volledig willen bevrijden. Net als de regio Donetsk. Waarschijnlijk betekent dat zware gevechten om de gebieden te veroveren. Chocolademerk Ferrero haalt producten uit te schappen. eieren, maar ook chocobons en happy moments. Want in andere landen zijn mensen ziek geworden na het eten van die chocola. Vooral kleine kinderen. De terugroepactie is vooral uit voorzorg. Tot nu toe zijn er in Nederland geen besmette partijen chocolade ontdekt. En rond het kapitol in Amerika liep deze week een opmerkelijke gast rond. Een vos. Politici moesten nogal uitkijken op weg naar hun werk, want echt vriendelijk was het dier niet, zegt deze agent. There been roughly a half dozen nips or bites, abundance caution, we Ja, minstens zes mensen heeft hij dus gebeten. Eén van hen is een congreslid die met een paraplu het beest van zijn broekspijp kon jagen. Uiteindelijk lukte de dierenambulance om de vos te vangen. Ja, wat er met hem gebeurt is nog onduidelijk. Het weer, een bewolkte dag met aardig wat regen ook. Langs de kust waait het ook nogal stevig en het is een graad of 11. Ook morgen staat in het teken van regen en wind. Vooral in het zuiden en zuidoosten wordt het kletsnat. Toch piept de zon ook af en toe tussen de wolken door. En het wordt dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files in de regio zijn bijna opgelost. Op de N201 Hilversum uit Horen bij Loenersloot heb je nog 5 minuten oponthoud. En op de N247 Horen Amsterdam bij Broek in Waterland is de vertraging 10 minuten door een auto met pech. Tot zover de verkeersinformatie.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 the 50s scene jukebox heroes and all the screens. Buddy Holly bleh, bleh, bleh, see, Ricky Nelson and got and married. Lou Do you remember? Do you remember? Do oh. were down and fell when he sang Burn Down Bonasera, Signorita rock around the clock Little Richard and Bobby Rinell Elvis Presley The right <laughs> Hotel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 We ben de tweede uur begonnen met Long Tall, Ernie and the Shakers, Do You Remember? En we gaan door met, ik vind het zelf de mooiste plaat uit Nederland ooit, Kayak Rushless Queen.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 Besides his De Celtic Thunder met Black is the color. Koffieinloop in de blauwe tram. Elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur. Kunt u gezellig aanschuiven, mensen ontmoeten, oude bekenden tegenkomen... of misschien nieuwe vrienden maken. Een kopje koffie drinken en vooral lekker babbelen. 1,50 voor twee kopjes koffie met wat lekkers. U hoeft zich niet aan te melden, kom gewoon eens binnenlopen en doe met ons mee. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Linda Oudendijk via 06-338-03279. 06-338-03279 of het at pluspuntzandvoort.nl I hope God. <laughs> Ik waren achterin volgens de International met Young and in Love, en gevolgd door de Servers met Windsurfing. En ik ga door met Masada Arumbai.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 depressiezandvoort at gmail.com De Kast is een Nederlandse popgroep afkomstig uit Friesland. De groep brengt zowel teksten in het Nederlands als in het Fries. De Kast vindt zijn oorsprong in februari 1985... als de Engelstalige band Wish to Escape wordt opgericht... door Peter van de Ploeg, zijn neef Siep van de Ploeg... Kees Bodde en Dick Visser. Nadat in 1987 Zietse Broersma bij de band wordt gevoegd... wordt in 1989 de cd Stride from Your Heart uitgebracht... Hoewel het maken van muziek vooral een hobby betreft... het brood wordt verdiend met optredens onder de naam Gold Rush... waar naast covers ook af en toe een eigen nummer tussendoor wordt gespeeld. In 1992 schakelt de groep over naar een Nederlandstalig repertoire... en wordt de bandnaam veranderd in De Kast. Platenmaatschappijen tonen interesse in de groep... en in 1993 verschijnt de eerste Nederlandstalige CD Alles Uit De Kast. De groep weet landelijk aandacht te trekken van invloedrijke DJ's, als, zoals Frits Spitz. Nadien besluiten groepsleden zich fulltime op een muziekcarrière te gaan richten. Hier zijn de kast met Hart van Mijn Gevoel. De contouren in het land.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 Liggen, maar ik voel me uitgeteld Het lichaam lang geslagen Als door de griep geveld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 We'll be right back. Het was Luf met You're the Greatest Lover. En ik ga door met Mistral, Starship 109.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 Hij had dus vandaag 88 jaar geworden. Dan hebben we een Amerikaanse countryzanger en songwriter, Mel Hackett. En die is geboren in 1937, helaas overleden in 2016. Hij had dus 85 jaar geworden. Hij was in de jaren 60 de belangrijkste vertolker van de Bakersfield Country Sound. En bouwde door de jaren heen een imposante carrière op. In de jaren 50 kwam Hackett naar voren als de eerste inwoner van Bakerfield, Californië, die betrokken was in de Bakerfield Sound. Hij had succesvolle albums tot in de eerste decennium van de 21ste eeuw. Hackett wordt wel beschouwd als de invloedrijkste songwriter in de countrymuziek sinds Hank Williams. Hij zingt over bekende onderwerpen zoals gevangenis, verraad, drinken, zwerven en werk, maar met een soort directheid voorkomend uit persoonlijke ervaring. In 1977 werd hij opgenomen in de Nashville Songwriter Hall of Fame en in 1994 in de County Music Hall of Fame. En in 1997 in de Oklahoma Music Hall of Fame. Merkel Hackett overleed op zijn 79 e verjaardag aan een longontsteking. Hier was Merrill Hackett met Today Started Love You Again. It was like this. started loving you again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 The one and the only king. I remember Elvis Presley, and he won't ever set me free. Like he was singing, now or never. It's the golden memory Good luck charm is not forever Good luck songs, we need them ever Again, again I'll play your song you lonesome tonight do you miss him tonight tell me dear are you lonesome tonight i remember Elvis his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 Just, forever. He's just a golden memory. Dit was Danny Mirror met I Remember Elvis Presley. Het kostverloren park, gelegen ten oosten van Zandvoort, is een particulier natuurterrein. Dat is opengesteld voor het publiek. U kunt die bunkers uit de Tweede Wereldoorlog zien die benut worden als vakantiehuisjes. In het gebied geldt honden aan de lijn en hondenpoep opruimen. Alleen in het noordelijk deel mogen honden vrij rondlopen. De ingang is bij de spoorwegovergang. You. <laughs>